dus laten we vechten voor alles wat we waard zijn en alles wat we Want hebben. Zij gelooft in mij en zij ziet de toekomst in ons allebei. Zij vraagt nooit: maak je voor mij eens vrij? Zij vertrouwt op mij, Ze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 dus stap ik in met een brede grijns en ik lach nader als ze want naar me kijkt. gelooft in mij en zij ziet toekomst in ons allebei. Zij vraagt nooit, maak je voor mij eens vrij, want zij weet.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 En ik zeg het er niet elke dag Maar ik wil de reden zijn dat je lacht Zij gelooft in mij Ze ziet toekomst in ons allebei Ze vraagt nooit Maak je voor mij eens vrij Want zij weet